Mensen met een zuinige auto van de zaak houden toch hun belastingvoordeel. Werknemers die na 1 juli volgend jaar een nieuwe zuinige auto gaan rijden, blijven een lage bijtelling houden gedurende de normale lease termijn, zegt staatssecretaris Wekers in Autoweek. Volgens Wekers is die termijn voor personenauto's nu zo'n vier jaar. Hoe lang de periode van de voordelige bijtelling precies wordt, bepaalt de staatssecretaris voor Prinsjesdag.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 De Libische overgangsraad wil geen internationale troepenmacht in Libië. VN-chef Ban Ki-moon zei gisteren dat hij snel, zo snel mogelijk hulpverleners onder VN maar dan mandaat naar Libië wil sturen. Die zouden de Libische bevolking moeten helpen. De VN zou ook overwegen om militaire waarnemers naar Libië te sturen. Maar volgens een VN-gezant heeft de overgangsraad laten weten geen buitenlandse militaire inmenging te willen. Ondertussen komen de opstandelingen steeds dichter in de buurt van Sirte, het laatste Gaddafi-bolwerk. FC Groningen spits Tim Matafs gaat naar PSV. Als de aanvaller door de medische keuring komt, zal hij een contract voor vijf jaar tekenen. Vandaag is de laatste dag dat spelers in het betaald voetbal nog van club kunnen veranderen. Het vier bewolkt in het noorden hier en daar een bui. In het zuiden droog en af en toe zon. Middeltemperatuur ongeveer 19 graden. Morgen is het zonniger en zijn de temperaturen ook wat hoger. Dit was het. En... Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Autobedrijf Sandvoort, ook robert op zaterdag. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon, Zon zee, Sandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met, met nu de Muziek Boulevard. De zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Ooh, hey, hey. Oh, in. Let me tell you: can, it a man can eat at all? When things are big, that should be small. You can tell what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 De zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Brother Bellet is on the back, sweet singers on the front, cruising down the freeway.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 the best lines next monkey billa speaks righteous. sister cena says funky how was i how was i how was i oh baby oh baby it's making me crazy it's making me crazy every time i look around yeah. every time i look around every time i look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 Punt 9 is... Zon, Zee, Zandvoort en... Zomer -E yeah. is... C-C-M-M Mijn ergens zelf café... Doe no maar er nog maar twee...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 Wie lacht de stad? De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het volle je lange gouden strand. Ik voel me in kind, het kind, speelend in het zand. Hij, hey hey, met de pakje erbij. Ja. welke tenten zullen we gaan zitten Dirk? denk je? Ik maar we gewoon hier als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haring halen. Moet je dat...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 V two and then